En fire in september. Voor Zandvoort en de regio. En even na drie uur betekent het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Hallo Albertjan en luisteraars. Dag Enen Roy ook, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Roy. Goedemiddag. Hoi. Ja, het is weer een drukte van belang in de studio. Uh, natuurlijk, Ja, ondanks de technische problemen met de KPN telefoons, waar wij inderdaad niks aan kunnen doen.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 voor het kunstenstijn. en in die manier, op die manier ben ik gewoon lekker erin gaan rollen. En die muziekbuffet wordt door Mieke Tapen georganiseerd in onder leiding van het Overzet Cultuurfonds. Maar uh, stel CPM, CFM zegt van nou volgend jaar we zouden toch al twee of drie keer willen doen. Dus. Ik uh, ben in, al in gesprek met Je We al in dus, gesprek. Uh, dus, uh, ja ja ja ja ja. Het zou heel mooi zijn als dat meerdere keren ja. volgend jaar plaats kan vinden en ook uh, dat het uh, gewoon uh,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 de stem van je mond, van je lijf, van je kont, en u tekent zo op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Dat is een in, dames en heren. Kijk, hier staat ze. Applausje! De stem aan, de plek waar hij tijd meer stond. Kijk de hele... We gaan even zwijnen, dames en heren. Liggen dromen Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk Weet je wat ik doe als ik je zaak nu Doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe rijt Ik kan niet langer wachten, dit wordt mij te veel Ja, die okay, en mis ik hè? Oké, nog één keer. Heb de hele nacht dromen van, van je stem van je mond. Ja, toch helemaal geweldig dit, uh, Roy. Dat was heel erg uh, grappig. Ja. Maar daarvoor, ik heb het leukste stukje natuurlijk uitgeknipt, zei ik zo dat ik mijn vriendin op de bek oh, pak. Zei ik zo door die microfoon. Oh, maar daarna ja. ging Hendrik al mijn grapjes maken. En daardoor raakte ik mijn tekst kwijt. Dus dat was één lachboel dat is, geworden. Geweldig. Maar in ieder geval uh, dat en meer. Dus vanavond, uh, vanmiddag tussen vijf uh, en zeven hier op CFM. Het publiek uh, deed lekker mee met dit nummer. Natuurlijk.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 Radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9, je yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete zomer.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 Nou, we gaan weer een plaat draaien en uh, daarna weer meer nieuws uiteraard uh, ja, bij CRM. Ja, dan gaan we de evenementagenda nog even doornemen. En vanavond uh, genieten van uh, Soul Culinair. Culinaire. Zonnetje ja, schijnt. Ze dus. zijn al begonnen, het is drie uur zijn, Is het geopend. Dus uh, laten ze dat thema komen. Oké, okay, nou, als we het <laughs> horen, bij deze. <laughs> Hier is Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.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 of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little Was jij niet nog een keer op zoek naar Dijsplaat, Albert Jan? Deze? Ja, volgens mij wel. Third World was dat. Ja, we hadden het over die zanger. Dat was Pieter Tosh. Pieter Tosh. Daar begon ik over. Okay. Toen kwamen we op dat hij gespeeld had en gezongen had in Third World. Ja, dit was die hit. Nou, that we found love. Nou, that we found love. Goed. Het is Wat kunnen we allemaal gaan doen? Het is rond de klok van half vier. En ik heb beloofd even een evenementenoverzicht te doen. Voor zover ik dat al niet gedaan heb. En nog ga doen.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 Uh, wat vrijdag eigenlijk ook al begonnen is met het uitpakken van de auto's en het neerzetten en doen. Uh, vandaag de kwalificatie geweest, morgen de grote race en natuurlijk een heel groot programma daaromheen. En uh, nou, zoals we u al hebben gezegd, even voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld, live te volgen via Text tv kanaal, nummer 24 en dan moet je... 45? 45, 45 54, 45. Maar dan moet je wel analoog kijken. Hè? Want dan, heel kan, goed. Je, dan kan je TexTV ontvangen en dan heb je nu uh, schitterende racebeelden van de kwalificatie van de Porsche Cup, die morgen ook verreden gaat worden. En natuurlijk wordt er erg veel uh, gezeild. En heerlijk met die windkracht 4-5 uh, die uh, er nu is. Van uh, de Nam Rem Race. Vandaag en morgen. En als u dan op de uh, Noordboulevard of de Zuidboulevard uh, gaat en zult u een verrekijker meeneemt kunt u genieten van heerlijk zeilspectakel.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 Zo si douce, si pleine de joie. Chantons tous les deux. Un autre jour peut-être on sait se...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 Wilt u het programma en de omschrijving van de films nader uh, willen weten? Kijk dan even op www.circusandvoort.nl. Www en pak een lekker bioscoopje. Ja, toch? Ja, lekker s'avonds even een bioscoopje. Dat dacht ik ook. Ladies and gents, the sound the Santana product. Get story growing up in Spanish Harlem she living the life just like a See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, taking a ways to make it better. <laughs> In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody judges, see you later. Yeah, Mama Chola, I would have been, Mama Chola, East Coast. I would have been, Mama Chola, Mama Chola, I would have been, And then